De werkzaamheden bij Amsterdam op de A8 en op de A10 leveren behoorlijk wat vertraging op. Op de A9, Alkmaar richting Diemen, een kwartier vertraging bij knooppunt Holendrecht. Op de A10, Watergasmeer Nieuwe Meer, voor Amsterdam Veldert in de file. Een kwartier vertraging richting knooppunt Nieuwe Meer bij Amsterdam Hemhavens. Op de A2 Amsterdam Utrecht, voor Vinkeveen, 10 minuten vertraging, Twee rijstrokken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 His love he said All right. It's funny how I could never cry until tonight and you passed by and have with another guy I know I must walk the line until I find a open door. Off the street onto the floor, there was I, many times a fool. I hope I'm praying but not too much. Out of reach is out of touch. All the way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 Nee, nee, nee, even een grapje tussendoor voor de uh, sfeer. Ja, vlieg, en, vlieg je uh, niet weg dan? Nee. Nee, dat is goed. Hoi, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, ik ben op het Katerplein op dit moment. En uh, ja, wat heel veel mensen al weten is daar Jan Lammers opgegroeid op nummer 6. En um, ja, uh, Jan Lammers gaat zometeen de startschot geven hier bij de Kelper race uh, vanaf het... Zet uh, uh. uh, dat er straatplein. En dat wordt hartstikke leuk. Zo meteen zijn op dit moment de boel nog even aan het opbouwen. Want de rommelmarkt is natuurlijk net geweest. Vanaf uh, zes uur konden de mensen hun spulletjes verkopen in de potgieterstraat. En uh, daar uh, ja, was volste drukte. De straten waren weer helemaal volgebouwd met allemaal verkopen. Uh,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 Ja, het is een uh, jaarlijkse uh, feest daar, uh, inderdaad, uh, rond uh, de Potgieterstraat, Ten Katerplassoen, Genestetstraat. Volgens mij ja. ben ik er nog eentje vergeten. Uh, ja, Potgieter. Ja, die had ik genoemd, volgens mij. Oh. Nou, daar ben ik ook nog overgestoord. Nou, ah, wat erg toch. Okay, ja. Daar kost straat. Daar kost da ja, ja, ja, die zijn we vergeten, Roy. Ik, <laughs> ik wilde net reden om even zelf te kijken. Maar je was er voor, Albert Jan. <laughs> heel goed, ja, heel goed. De, de mensen verzamelen op dit moment uh, op het... Uh, Dataplatsoen en uh, het, is, uh, het is in ieder geval een gezellige boel en er uh, verzamelen dus samen we ook genoeg schelters, dus het wordt zometeen een volle race. Ik ga zometeen wel even voorop op de ZFM-app eventjes een uh, leuke foto plaatsen. Hé, hey, dat lijkt me een heel goed idee. Ja. weet jij hoe laat de start is trouwens van, uh, van de grote Skelter race. Die zou eigenlijk al uh, van start zijn gegaan, uh, maar het loopt ietsje uit, want uh, ja, de mensen moesten natuurlijk ook hun, uh, hun rommelmarspulletjes even opruimen. Uiteraard. Nou ja, we wachten het uh, even af. Mocht jij nog uh, nieuws hebben vanaf uh, daar, dan uh, horen we het graag even van je, Roy.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 a music on I love it's made in the Dolce Vita Nobody else than you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 Loop gewoon eens binnen voor een kennismaking... of kijk ook even op de website www.fotokringzandvoort.nl www.fotokringzandvoort.nl Bent u die enthousiaste hobbyfotograaf? Wellicht dat dit iets voor u is. Nogmaals www.fotokringzandvoort.nl Dankjewel, je voor het bericht. En straks horen we het evenementen die de komende dagen gaan plaatsvinden. Is het nog wat, albert of is het een beetje rustig? Ja, je beweegt, het loopt lekker door. Ja, ja het loopt, loopt dan... daar, aardig door, ja. oké. Okay. Nou, dat hoor je naar deze van uh, Duran Duran en The Union of the Steak. We hebben ook nog Jan Lammer straks, maar daar ook we straks weer. Ja, Jan Lammers die gaat er straks aankomen. We gaan ons best in ieder geval doen. Want Roos van Buren heeft hem juist gesproken bij de opening van de Skelter Race in Oud-Noord. Maar eerst de evenementen van de komende dagen. Ja, nou, dat feest in Oud-Noord gaat door tot vijf uur. Hè? Klopt. Dus dat is volop aan de gang. Nou, allereerst natuurlijk voor de gasten in Zandvoort. De zandsculpturen zijn allemaal natuurlijk nog te bezichtigen in Zandvoort.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 En uh, Roy sprak hem inderdaad daar uh, zojuist. Dus we gaan alles horen van Jan Lammers. Maar eerst gaan we nog even wat uh, klanken voor je draaien. Hebben we zin in een met de graadje of 26. Maywood en Late at Nights. Een duik nemen in het Zandvoortse zeewater. Temperatuur eh, anders lekker van de horen. Op dit moment een graadje of 21. Nou, dat is best even lekker afkoelen zo, hè. Met een uh, graadje of 25 buiten Albert Jan. Heerlijk. Heerlijk toch? Het was net even buiten, maar het is hier. Het wel bloedje hebben... heet. Oh, nou. was er trouwens, en late at night. Ja, Roy is uh, aanwezig bij het uh, buurtfeestje, staat daar uh, lekker aan het genieten. Op dit moment, daar gaan de Skelter dus Race.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 Kijk, wat che cosa non si sa, Wat di mare che de hand? Wat dove er aan de hand? Wat is er aan maar ah, quando torna, dopo un giorno muoie. Per la voglia di andare via. Gente di mare. E quando ci fermiamo sulla riva. Gente che va. Lo sguardo all'orizzonte se ne va. Gente di mare. Portandoci i penseri alla deriva. Per quell'idea di troppa libertà. Ja, zoals Albert-Jan Gelterrecht zegt, pizza-muziek op uh, CFM. Gente Di mare was dat uh, van uh, Umberto Totschi. Daarvoor trouwens het uh, interview met uh, Jan Lammers door uh, Roy van Buringen. Goedemiddag Roy, dankjewel voor het uh, interview. En uh, jammer dat je geen datum uh, van hem los kreeg over de Formule 1.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 Hij zit niemand in de weg. Ik heb de zomer in mijn boog. Alle terassen zijn weer vol. Hij stammen saai met mensen, maar valt het nog te wensen voor mij beginnen. Ik heb dus zo een ring om